Er is hoop voor Nederlanders die weg willen in het Midden-Oosten... vanwege het oorlogsgeweld daar. De KLM werkt aan nog meer vluchten om ze op te halen. Hoeveel valt nu nog niet te zeggen. Vanavond gaat de eerste vlucht in Oman. Aan boord zijn 83 Nederlanders. Ze worden vannacht verwacht op Schiphol. In het noorden van Spanje zijn vijf mensen om het leven gekomen... toen een houten voetgangersbrug in zee stortte in Santander. Er wordt ook nog iemand vermist. De bruggen liggen aan een kust met kliffen... en hangen soms wel een paar meter boven zee... De regiopresident spreekt van een vreselijk ongeluk. Kevin Spacey heeft een schikking getroffen met een andere auteur... die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Het zou gebeurd zijn in de tijd dat Spacey veel te zeggen had... in een theater in Londen. Hij is nog niet van alles af. In het najaar begint een proces over twee andere beschuldigingen van misbruik. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben een valse start gemaakt... bij de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK Voetbal in 2027. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen het zwakkere Polen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK... dat in Brazilië wordt gehouden. Oranje moet zaterdag tegen Ierland. Het Veronica Weer van Weer Online... Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Er zijn wolkenvelden. Lokaal ontstaat er mist. Morgen is het eerst bewolkt en daarna komt de zon. Het wordt 8 tot 17 graden. Een kind in oorlog is geen ver-van-je-bed-show. Daarom maakt Radio Veronica vanaf 11 maart voor War Child... een weeklang uitzending Vanuit Bed. Vanuit Bed? Ja, echt...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 m -Lime. De ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. m 18PLUS spel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, zo zo. Wat een geld. Even duizend. Tot verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? My name is Sherlock Holmes. Unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. Welke game wil ik spelen Ontdek de oorsprong. Stiffing. Was deze al Shirley me. Van het ikonische meesterbrein. There has been a break in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Flynn, Donald Finn and Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie van woensdag alleen op Prime Video.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 Yeah. Waarbij je eigenlijk meteen ook moet melden waar de flitser staan in Nederland. Hè? Ik vrees dat iedereen die in de auto zit voorjuist te hard gereden heeft de afgelopen 3,5 minuut. Waarvoor excuses of niet juist. Want met de radio lekker hard is dat wel fijn. Golden Earring, Devil made me do it. En hard. All I want to do is make love to you op deze dinsdagavond bij Radio Veronica. Goedenavond. Ik zat van de week, ja, zoals we allemaal, veel te lang per dag natuurlijk... een beetje te scrollen en filmpjes weg te tikken op mijn Insta. En ik zag heel veel filmpjes voorbij komen net na het weekend van... Olivia Dean, heb je er ook gezien? Ja, ik vind haar fantastisch. Misschien komt ze daarom al zo vaak voorbij in mijn algoritme. Het zou maar zo kunnen. Afgelopen zaterdag namelijk uh, zat ze in de zaal bij de Brit Awards... de belangrijkste muziekprijzen in het Verenigd Koninkrijk. En niet voor niks, want ze was vaak genomineerd. En ze heeft ook vaak gewonnen meteen de eerste award van de avond. Die was al voor haar en toen zouden er nog... Meer volgen. Ze won de Brit Award voor beste song. Uh, samen met Sam Fender voor Rain Me In. Ze won ook de award voor beste pop act. Voor Artiest van het jaar. En ook voor album van het jaar. Ja, ik snap het allemaal wel. Het album waar dit liedje op staat. Hè. Dit is natuurlijk een wonderskore. The the and we could find you some space. Mm. Extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard with me that. It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 Touching warm Reaching out Touching me Zong toch weer mee, hè? Eerlijk is eerlijk. Sporthymne, kroeglied, uh, bruiloft, klassieker, karaokeklapper. Multi-inzetbaar en altijd effectief. Deze van Neil Diamond. Prachtig. Sweet Caroline om negen voor half tien. Ja, even op de plek van Niek. Want Niek is ziek en dat geldt ook voor Gijs trouwens. De naam is Heine zometeen, Martine. Maar wel de beste muziek aller tijden. Wat dacht je van? De Red Hot Chili Peppers. Komen eraan. Radio kent op de dansvloer trouwens. Ook nog steeds. The Communards and Don't Leave Me This Way... by Radio Veronica. The Red Hot Chili Peppers hoorde je daarvoor nog. Tell me, baby. Bijna half tien is het. Ik ken je Joost Zwegers nog... Ja, niet de oude studievriend of zo. Nee, het is een Belg... met een heel erg mooie stem, prachtig stem... en een heel erg mooi, prachtig liedje... waarmee die Nederland inpakte zo'n... nou, wat was het? 25 jaar geleden, denk ik. Maar onder welke naam was dat ook weer? Je kent het liedje en je weet het toch, maar denk er even over na. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien... hoe War Child die kinderen helpt. Met muziek geven ze een hoop, kracht en een sprankje toekomst.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 And there's no one here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 Firework En al oh, wat mooi daarvoor, die Joost Weegers. Ja, het was Nova Star. Uh, wrong. Net op de rand van de eeuwwisseling van die plaat uit. En al oh, wat is dat prachtig. En fijn om weer eens te horen. Fijn om weer eens te draaien voor je. Hier bij Radio Veronica. Waar uh, meer firework komt volgende week. Had je dat gehoord? We gaan uh, even tijdelijk verhuizen. En niet omdat we gaan verbouwen, maar omdat we iets heel leuks... of eigenlijk iets heel moois gaan doen, vind ik... we gaan een heel groot bed neerzetten midden op Utrecht Centraal. Daarin of op, nou ja, hoe het er precies uit gaat zien... nou, op de goede, maar eh, bouwen we een radiostudio... en dan gaan we een actieweek houden om aandacht te vragen... voor het werk van War Child. War Child zet zich in voor kinderen in oorlog. En eh, niet door die kinderen daar letterlijk uit te halen. Nou ja, waar kan het natuurlijk ook maar meer om ze te helpen... om kind te blijven in een oorlogssituatie. Door ze sport en spel en muziek aan te bieden. Ja, Daar houden we natuurlijk van. En jij ook, denk ik. En uh, weet je dat er wereldwijd 520 miljoen kinderen zijn? Ongelooflijk getallen die zo opgroeien in oorlog. En nou ja, precies daarvoor gaan we de aandacht vragen. Uh, vanaf volgende week woensdag met de Stop 520. Die zijn we aan het samenstellen met liedjes, nou ja, die je zou kunnen opdragen aan die kinderen. liedjes die hoop brengen of positiviteit... Denk daar eens over na als je het leuk vindt. En stem of draag je plaat aan via radioveronica.nl. Maak je ook nog kans op vette prijzen. Op uh, sessies waar je bij kunt zijn van uh, artiest als chef-special Whalen. Check het op radioveronica.nl.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 sim Een beetje Grace Kelly te zijn en een beetje Freddy Mika bij Radio Veronica. Ja. I try to be like Nick van der Brugge vanavond. Arme jongen ligt ziek op de bank. En ik stel me ook zo voor dat Gijs dan naast hem ligt. Niet echt zo, maar ik heb dat beeld nu verhoogd. Ik vind het eigenlijk wel leuk. De aanleiding is niet leuk, want Gijs is ook ziek namelijk. Maar daarom, buitenkantje zometeen. Hein Keizer, hier bij Radio Veronica. Tot laat. Sluit achter met Vandenberg. Mooie avond.